7 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Code Oranje voor gladheid in Noordoosten. Pers biedt grof geld voor foto-friso. En Obama op kerstvakantie zonder akkoord. Het KNMI waarschuwt voor ijzel en verraderlijke gladheid in Groningen en Drenthe. De meteorologen hebben code oranje afgegeven voor extreem weer... wat betekent dat weggebruikers zeer voorzichtig moeten doen. In Groningen en Drenthe vriest het licht en regent het... waardoor de wegen op uitgebreide schaal verraderlijk glad kunnen zijn. Het gevaar houdt volgens het KNMI ook vanochtend nog aan.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 Vorige week zaterdag hebben kiezers in de andere tien provincies hun stem uitgebracht. Volgens de regerende moslimbroederschap heeft daar ongeveer 56 voor de tekst gestemd. In de provincies waar vandaag wordt gestemd wonen relatief veel aanhangers van president Morsi, die de conceptwet heeft laten opstellen. Er wordt dan ook verwacht dat de meerderheid zich achter de tekst schaart. De afgelopen weken heeft de ontwerpgrondwet geleid tot veel onrust. Critici vinden onder meer dat de tekst te islamitisch gekleurd is.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 Burgemeester Bloomberg van New York heeft hard uitgehaald naar de Amerikaanse wapenlobby, de NRA. Die loopt op een schandelijke manier weg van de crisis waarin de VS verkeert, zei Bloomberg. De NRA zei gisteren dat bij elke school in Amerika een gewapende politieagent zou moeten staan. De burgemeester vindt dat de wapenlobbyisten een paranoïde beeld van een gevaarlijke Amerika schetsen... in plaats van oplossingen te zoeken voor problemen die ze zelf hebben gecreëerd. De humanitaire situatie in Syrië verslechtert snel doordat het wapengeweld toeneemt. Dat zegt hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen. De ziekenhuizen worden aangevallen, 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen... en grootste delen van het land zijn onveilig omdat er wordt gevochten. Ook voor de Syrische vluchtelingen in Libanon en Irak schiet de hulpverlening tekort, zegt Artsen Zonder Grenzen. Door de winter wordt de situatie nog slechter. De regering van Argentinië heeft protest aangetekend tegen het besluit van Groot-Brittannië om een deel van Antarctica Queen Elizabeth Land te noemen. Queen Elizabeth Land bestaat ongeveer een derde van het Britse deel van de Zuidpool. Het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een formeel protest ingediend bij de Britse ambassadeur in Buenos Aires. Daarin wijst Argentinië de aanspraak af die Groot-Brittannië al sinds 1908 maakt op het deel van de Zuidpool dat bekend staat als British Antarctic Territory. Argentinië claimt al lange tijd het deel van Antarctica dat de Britten nu Queen Elizabeth Land noemen. In de jaren 80 vochten beide landen een oorlog uit om de Britse Falkland-eilanden. Het weer in het noordoosten kans op verraderlijke gladheid door ijzel. Verder vanuit het zuidwesten ligt de regen. In het midden en zuiden wordt het een graad of zeven. In het noordoosten komt de temperatuur pas in de loop van de ochtend iets boven het vriespunt. Ook morgen is het regenachtig, maar met 9 graden in het noorden tot 13 in het zuiden ook zacht voor de tijd van het jaar. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 22 december. Net voor kerst komt het kabinet met een kinderpardon. We bellen zo met de PVV en met de SP voor een politieke reactie op die plannen. Egypte stemt vandaag opnieuw over het referendum. Vorige week ging met name de grote steden al naar de stembus, nu de rest van het land. En China heeft mot met Europa en dat gaat over de export van wijn. Een heuze wijnoorlog dreigt. AZ en FC Twente voetbalde gisteravond, de laatste competitieronde, wordt dit weekend verspeeld in de eredivisie. En onze reis door Nederland, de crisisreis gegoten in het monopoliespel, gaat zijn tweede dag in. Maar we beginnen met de code oranje. Het is oppassen geblazen, namelijk op de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe vanwege IJssel. Debbie van Slechterhorst is van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er veel ongelukken gebeurd? Uh, er zijn afgelopen nacht een aantal eenzijdige ongevallen geweest. Uh, dus ja, een paar. Eenzijdige ongevallen, dat is uw terminologie voor auto's die van de weg zijn geraakt? Dat is inderdaad de terminologie voor auto's die van de weg zijn geraakt. En dat betekent dat er dan geen andere... Betrokken is ja. En de gladheid, is die in heel uh, Noord-Nederland te merken? Uh, het is nu aange... Cola -oranje is aangepast naar Groningen en uh, Noord-Drenthe tot halverwege de ochtend. En dat betekent dat als de weggebruiker daar de weg op gaat... Uh, moet oppassen door verradelijke gladheid uh, door IJssel. Want nou, het trekt eigenlijk een beetje langzaam het land uit. Het trekt langzaam het land uit en het is inderdaad aangepast tot halverwege de ochtend. Uh, ja. ja, want de verwachting is dat het tot die tijd blijft ijzelen in dat gebied. In dat gebied, in ieder geval, dat is de situatie van het KNMI op dit moment. En code oranje, dat betekent dat je beter de weg niet op kan gaan? Code Oranje, dat is, betekent in ieder geval dat de weggebruiker alert moet zijn als uh, de weg op gaat. Wat wij als Rijkswaterstaat gedaan hebben, is dat we gisteravond uh, of gistermiddag eigenlijk al gestart zijn met preventief strooien. Uh, we zijn vannacht ook meerdere keren de weg opgegaan om uh, te blijven strooien. En dat komt omdat een vorm ijzel gewoon heel verraderlijk gla, uh, gladheid kan veroorzaken. En blijft die strooien ook nog de rest van de ochtend zolang de ijzel duurt? Uh, wij houden dat gewoon heel goed in de gaten. En op het moment dat ons uh, systeem en onze mensen het idee hebben dat er gestrooid moet worden, gaan we zeker weer de weg op. Maar op dit moment uh, bent u niet op de weg. Ja, op dit moment, de informatie die ik nu heb, is dat we vannacht uh, twee maal uh, de weg op zijn gegaan. Dat was ongeveer om drie uur en dat was om uh, vier uur ook het geval. En, uh, maar op het moment dat het uh, signaal weer binnenkomt dat het nodig is, gaan we zeker uh, weer strooien. Maar het is gewoon belangrijk dat als de weggebruiker uh, de weg opgaat, hij uh, uh, goed voorbereid op pad gaat. Dus in ieder geval echt de weersverwachting en de verkeersinformatie goed volgt. En als hij op de weg is, uh, de rijstijl aan de omstandigheden aan. Past. Dus rijd alsjeblieft voorzichtig en houd uh, afstand en pas gewoon om. Oppassen in Groningen en Noord-Drenthe, dat is het devies hele ochtend. Mevrouw van Slechthorst, ik dank u wel. Het kabinet dan, want het kabinet wil een streng en rechtvaardig asielbeleid gaan voeren. Op dit te bereiken met nieuwe plannen voor het kinderpardon en het strafbaar stellen van illegaliteit. Het pardon geldt voor jonge asielzoekers zoals Mauro... die langer dan vijf jaar in Nederland zijn geweest. Een rechtvaardig beleid, meent staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... Streng is hij voor illegale, die kunnen namelijk een boete krijgen tot 3500 euro en een dwingend inreisverbod. Verslaggever Michiel Breedveld was in gesprek met de staatssecretaris en hij vroeg hem of het toeval is dat deze twee voorstellen tegelijkertijd worden ingediend. Het is niet helemaal toeval, want je gaat aan allebei die onderwerpen, je weet dat beide coalitiepartners een van de onderwerpen allebei belangrijk vinden. dus je gaat aan allebei die onderwerpen gelijk aan de slag. Het is wel toeval dat ze toevallig allebei vandaag in de ministerraad zitten. Het is geen toeval, zei u zojuist in de persconferentie, dat ze al na zeven weken gepresenteerd worden. Waarom is het zo van belang om dit snel te regelen? Nou, ik vind dat je duidelijkheid wil geven als kabinet in allerlei sectoren in de samenleving, maar ook binnen het vreemdelingenbeleid. Dan moet je ook laten zien dat twee totaal verschillende partijen toch in staat zijn op zo'n moeilijk onderwerp als dit. Hè, waar ze echt verschillend over denken. Dat je dan toch in staat bent om samen ook uitvoerbaar beleid neer te zetten. En ook duidelijkheid te geven aan mensen. En ik denk dat we dat vandaag uh, hebben geprobeerd. Ja, nu heeft u ook een brief uh, aan de Kamer gestuurd uh, waarin u schrijft dat het aantal opvangplaatsen in de, uh, in de COA, de asielzoekersopvang. Uh, uh, toch tegen verwachting uh, hoger is. Hoe kan dat? Nou, dat kan ik uitleggen. Er zijn natuurlijk mensen die ook anticiperen... op zo'n zo uh, regeling, op zo'n overgangsregeling voor kinderen. En waar mensen in eerste instantie misschien bereid zijn... mee te werken aan vrijwillige terugkeer, zeggen ze... nou. Als dit in een regeerakkoord staat, dan wachten we toch even af... wat door het kabinet wordt uitgewerkt. Waar dat u snel duidelijkheid wil geven. Nou, dat is een reden, want we zitten niet te wachten op oplopende cijfers... in de opvang bij de, bij de COA. Het is, het is beter als die cijfers uh, laag zijn. Uh, maar ik vind, denk wel dat het menselijk is... als mensen horen dat er een pardonregeling komt. Dat ze dan zeggen, ja, we gaan nou niet even makkelijk... even meewerken aan vrijwilligers terugkeer. Dat is wel menselijk, ik begrijp dat wel, maar het is niet gewenst. Mensen willen niet meewerken werken niet mee. En nou zeggen critici, waaronder de PVV... u beloont ze nu met een verblijfsvergunning. Nee, dat is denk ik niet waar. Ik denk dat er een aantal problemen zijn rondom die kinderen die echt geworteld zijn hier in de samenleving. Er zitten echt schrijnende zaken bij. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel veel onder mijn voorgangers, Albayrak, maar zeker ook onder de heer Leers... hebben we heel veel situaties gehad waar iedere keer die individuele schrijnende gevallen voor het voetlicht zijn gekomen. Ook vet in de media, he. heel duidelijk, met alle, alle mitsen en mare en alle schrijnendheid eraan vastzit. Ik denk dat je het nu een aantal punten duidelijkheid verschaft... Uh, soms zijn dat punten die de coalitiepartner Partij van de Arbeid belangrijk vond... en soms zijn dat punten die de VVD belangrijk vond. En dan staatssecretaris Seuil, je hier een beetje tussenin. Als een gezin met kinderen nu naar Nederland komt... en ze traineren uh, hun uitzetting vijf jaar als ze kinderen hebben... Hebben ze ook een verblijfsvergunning? Nee, dat zou nu werken als ze het vijf jaar hebben gedaan. Dan zijn er mensen die nu onder de overgangsregeling zouden kunnen vallen. Maar vanaf uh, over drie maanden na de publicatie van het staatsblad... gaat die definitieve regeling lopen. En dan moet je dus om beroep te kunnen doen... op uh, al deze voorwaarden moet je meewerken aan terugkeren. En als je dat dus niet doet... Dan Geen bonus je, op illegaliteit meer? Dan ben je niet onder die regeling, precies. Uh, nu, het andere strafbaarstelling, illegaliteit... Um... Stel, een vreemdeling loopt tegen de lamp, blijkt illegaal, krijgt hij boete. En dan? En dan gaan we kijken of hij die boete kan betalen. We gaan kijken of hij, als hij hem niet kan betalen... of er dan vervangende hechtenis moet plaatsvinden. Daar kun je verschillend over denken. Maar we gaan eerst kijken of hij niet moet vertrekken. Of dat mogelijk is, of hij niet wil vertrekken. Iemand is hier vaak omdat hij niet vertrekken kan, althans in zijn eigen optiek. Nee, iemand is hier vaak omdat hij niet vertrekken wil. Dat, dat is iets anders. En dan gaan we dus kijken of hij iemand een inreisverbod moet geven... Dat betekent dat hij dan Nederland moet verlaten. Dan weet je dus ook dat je Nederland moet verlaten. Als je dan weer opnieuw wordt aangetroffen... dan ontstaat er een moment dat je moet gaan kijken... van nou, moet iemand vervolgd worden of niet? Hij had Nederland al moeten verlaten en dan geef je hem nog een keer een boete. Leidt dat dan uh, tot vertrek? Het leidt in ieder geval tussen, tot een duidelijke normstelling. Als iemand bereid is om te vertrekken, dan zullen we dat faciliteren... en in uitzonderlijke gevallen zullen we overgaan tot vervolging. Dat was staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... over het kinderpardon en het strafbaar stellen van illegaliteit. We gaan er nog even over verder praten met uh, de kamerleden, en ja, Gestehuizen van de SP... en Sietse Frisma van de PVV. Goedemorgen beiden. Meneer Frisma, als ik met u mag uh, beginnen... wat vindt u ervan, van het kinderpardon? Ja... Elk generaal pardon is gekke werk, want uh, je geeft het signaal af aan uitgeprocedeerde asielzoekers uh, dat ze zich niks hoeven aan te trekken van de afwijzing op hun verblijfsaanvraag, dat ze zich niks aan hoeven te trekken van hun vertrekplicht, want als ze maar lang genoeg blijven hangen, dan krijgen ze vanzelf een verblijfsvergunning. En keer op keer wordt het weer bewezen, hè? want het is nog maar vijf jaar geleden dat we uh, de pardonregeling van Al-Bayrak uh, hadden. Ja, en nu zitten we alweer met een nieuw generaal pardon, dus dit gebed zonder einde houdt nooit op. En dat is, uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, mevrouw Gestuis, ik lees in de krant... dat uh, de staatssecretaris ook nog eens een keertje zegt... Van met elk pardon pardoneer je ongewenst uh, gedrag. Bent u daarmee eens? Um, nee, dat denk ik niet. Uh, volgens mij hebben ze aan dit pardon... wat absoluut geen generaal pardon is natuurlijk. Het is een uh, kinderpardon, okay. hè? Ja, zeker. Ja. Ja, dat betekent wel dat uh, gezinsleden een uh, afgeleide vergunning krijgen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat mensen die hier zijn uh, en geen familie hebben die uh, kind is of kind is geweest, uh, dat die dus niet onder deze regeling vallen. Dus het gaat echt om de worteling, de wortelingswet, zoals die ook door de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie voor ogen werd gezien, uh, voor kinderen. Nee. Um, maar ik denk dat er hele duidelijke grenzen zijn, uh, zijn gesteld, hoewel ik op een aantal punten wel vreest dat er ja, nog wel wat discussie zou kunnen ontstaan. Ja. Meneer Fritsma, er staan de punten in die u eigenlijk niet had verwacht. Of is dit nou gewoon een uitwerking van het regeerakkoord? Nee, dat is het vreemd genoeg niet. Uh, allereerst is het wel een generaal pardon uh, en geen kinderpardon, omdat het om hele gezinnen gaat. Hè. En juist de ouders die tijdens illegaal verblijf hun kinderen hierop laten groeien, die worden beloond met verblijfsrecht. Zodat ook meer ouders dat gaan doen natuurlijk. Maar om op uw vraag te reageren, het ja. is veel ruimer. Um, um, het regeerakkoord was al ruimer dan uh, de oorspronkelijke wet van de PvdA, gek genoeg. De oorspronkelijke wet ging uit van verblijf van acht jaar van gezinnen. Dat is nu teruggebracht naar vijf jaar, om een voorbeeld te noemen. De oorspronkelijke wet liet geen uh, criminelen toe. De, het regeerakkoord laat wel criminelen toe. Het is onbegrijpelijk dat de VVD daarmee in heeft gestemd. Maar ook de uitwerking uh, die we gisteren zagen... is veel ruimer dan het regeerakkoord omdat er nu plotseling ook een categorie is bijgekomen... namelijk uh, mensen die een uh, verblijfsvergunning hebben voor studie of, of uh, opleiding... die kunnen eenmalig die tijdelijke verblijfsvergunning uh, uh, inwisselen... voor een permanente verblijfsvergunning. Nou ja, dat zijn zaken die niet in het regeerakkoord stonden. In het regeerakkoord staat ook dat medewerking uh, moest zijn verleend aan terugkeer. Nou, nu lezen we de brief van Teven en dan blijkt dat categorieën... zelfs in aanmerking komen voor verblijfsrecht... als ze niet mee hebben gewerkt aan terugkeer. Dus het is allemaal nog veel erger dan verwacht. En ja. ik vind het nogmaals onbegrijpelijk dat de VVD het zo ver heeft laten komen. Van Vesthuis, ik hoor u ademhalen. U wilt wat zeggen. Echt? Het was, niet zo, het was niet de bedoeling, hoor, om heel hard te zuchten. Um, ja, ik denk dat dat meevalt. Uh, ik denk dat er nog steeds wel uh, zekere strengheid is betracht. Voor wat betreft die acht jaar, ja, dat ik, ik heb altijd begrepen... dat uh, ook de intentie is geweest van, van alle Kamerleden die hiervoor zijn... dat ze juist willen kijken naar wat is nou een redelijke termijn. Hè? Zijn kinderen nou naar? acht jaar pas geworteld. En ja, dan hoor je van verschillende organisaties, waaronder Defence for Children, uh, maar ook heel veel andere mensen, dat uh, in principe vijf jaar moet aanhouden. En ik denk dat het de bedoeling is om vooral. Aan te sluiten bij zaken waarbij je zegt, hier is echt sprake van schrijnendheid. Dus als een kind hier al ja. lang is en vijf jaar is toch wel lang, ja, dan wil je daar iets uh, voor organiseren. Waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat er opnieuw discussie ontstaat. Net zoals dat de afgelopen weken zeker het geval is geweest met de mensen die in de tentkampen uh, woonden. Uh, over uh, wat is meewerken aan vrijwillige terugkeer. Uh, je kunt natuurlijk uh, vreemdelingen heel gemakkelijk tegenwerpen dat ze niet hebben meegewerkt een terugkeer. Omdat we bijvoorbeeld bij een hem ambassade niet hebben gezegd... ja, ik wil heel erg graag terug naar een land als Irak... of Afghanistan of Somalië. Ja, hoe zal de regering daarmee omgaan? Is dat dan, uh, uh, is dat dan het, het, het blokkeren van je eigen terugkeer? Ik denk dat je niet zo streng moet zijn. Maar ja, dat zullen we moeten zien in, uh, in de toekomst. Da, da, daar zitten nog een aantal vraagpunten. Uh, nog één punt, uh, meneer Fritsma... want het kabinet heeft ook besloten om illegaliteit strafbaar uh, te stellen. Komt natuurlijk niet voor niks nu ook uh, naar buiten. Vindt u dat wel een goed idee? Nou ja. Uh, je zag gisteren ook dat het totaal ongeloofwaardig is, want als je aan de ene kant verblijfsvergunningen uit gaat delen aan iedereen die hier willens en wetens illegaal uh, uh, heeft verbleven, dan komt het niet echt sterk over dat je nu zegt dat je illegaliteit echt aan gaat pakken. Want bewezen wordt immers dat je dat juist niet doet, maar dat je het juist beloont met de verblijfsvergunning. Aan de andere kant uh, wordt het wel tijd voor strafbaarstelling van illegaal verblijf, want nou ja, de PVV vindt het ook vreemd dat er nooit een sanctie op heeft gestaan op uh, het tegen de regels in in Nederland blijven, heeft nooit een sanctie gestaan. En dat komt nu wel. Dat is op zich goed, maar ik, uh, ik, ik vertrouw de invulling niet echt. U vertrouwt vertrouw, u. Mevrouw Vesthuizen vertrouwt u het wel? Um, uh, nee, want ik denk, dat niet, de politie, uh. nee, ik denk dat de politie heel andere prioriteiten... en overigens ook het Openbaar Ministerie... heel andere prioriteiten heeft te stellen op dit moment. Uh, ik ben ook erg bezorgd over de gevolgen van bijvoorbeeld het inreisverbod... Hè, wat, mensen heel, wat ze nu heel strak willen gaan uh, handhaven. Hoe zich dat verhoudt met rechten die mensen kunnen ontlenen aan het vluchtelingenbedrag. Ik bedoel, als je zegt dat yeah. ja, Nederland is voor jou in de toekomst ook geen veilige meer, en is... Ja, dan riskeer je nogal dat. En ik denk echt dat we met alle... Uh, uh, een heel verkeerd signaal afgeven aan Nederland überhaupt als veilig, veilig aan als wij hier gaan zeggen nee, als je je niet houdt aan de regels dan krijg je niet alleen een hoge boete maar dan hebben we ook nog alle reden om jou als crimineel op te sluiten ik vind het heel slecht nou, de, de, de standpunt is: mag? u mag nog één kunt u het in tien seconden ja, kan seconden, alleen met een boete kom je er natuurlijk niet, want als je illegale weer laat lopen en je geeft ze een boete, dan gaan ze natuurlijk niet terug naar het land van herkomst. Het kabinet moest juist voor zorgen dat dat uitzetbeleid van illegale eindelijk handen en voeten Vier. krijgt en dat Twee. lukt nu niet. Nou, keurig. Precies binnen de tien seconden, oh, meneer Fritsma. Gefeliciteerd. Zeg, het politieke debat gaat natuurlijk verder... maar na de kerst en uh, het nieuwjaar... want dan komt, het, uh, komt de Tweede Kamer weer bij elkaar. Meneer Fritsma, Sits uh, Fritsma van uh, de PVV... en mevrouw Sianon Gertsthuijzer van de SP. Dank u wel. Wie was goed en wie was fout in Indonesië tijdens de koep van 1965? De film Die Act of Killing moet de Indonesiër een reëel beeld geven, een reëler beeld geven van de geschiedenis. Ik heb geen files voor u, maar wel die waarschuwing. De waarschuwing voor gevaarlijke rijomstandigheden... in met name Groningen en Noord-Drenthe. Daar kan het glad zijn door IJssel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. John Kerry wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Kerry is al lange tijd senator en door de wol geverfd als buitenlanddiplomaat. Een droom van Kerry gaat dan ook in vervulling... als hij straks Slans hoogste topdiplomaat wordt. Barack Obama had eigenlijk liever VN ambassadeur Susan Rice gehad, maar nu dit station eenmaal gepasseerd is, gaat hij volledig voor John Kerry. De president stuurde Kerry de afgelopen jaren al menigmaal naar het buitenland om branden te blussen, zoals in Pakistan en Afghanistan. Maar Obama keek ook verder terug in de tijd. One of the more exceptional things we've seen in recent decades was when John helped lead the way along with folks like John McCain and others to restore our diplomatic ties with Vietnam. John heeft het voortouw genomen bij het herstellen van onze diplomatieke banden met Vietnam. A message of progress and of healing. Kerry, zelf een gedecoreerd Vietnam-veteraan, kwam kritisch terug van die oorlog. Dit zei hij erover in een TV-interview in 1971. Ik denk niet dat de United Staten, en ik denk dat dit het grootste probleem about Vietnam kan apply moral. De Verenigde Staten kunnen niet zomaar hun moraal opleggen aan de rest van de wereld. We zien de strijd in Vietnam dan als een messianistische onderneming. We denken dat we andere landen kunnen bekeren. Al dus Kerry. In 2004 deed de democraat Kerry een serieuze gooi naar het presidentschap... als uitdager van zittend president Bush. De strijd tegen het terrorisme was toen een belangrijk onderwerp. Six months after he said Osama bin Laden must be caught dead or alive this president was asked where is Osama bin Laden he said i don't know i don't really think about him very much i'm not that concerned we need a president who stays deadly focused on the real war on terror Mr. president uh gosh i don't think i ever said i'm not worried about osama bin laden it's kind of one of those uh, exaggerations dat ik me niet zo bezig houden met osama bin laden allemaal overdreven al dus toenmalig president Bush, iets wat schutterend. Toch haalde Kerry het niet en kreeg W een tweede termijn. Dit najaar spande Kerry zich in om Obama in het Witte Huis te houden. Tijdens een campagnespeech sprak hij een lans voor de buitenlandse troepen. No nominee for president should ever fail in the midst of a war... to pay tribute to our troops overseas in his acceptance speech. Was iedere presidentskandidaat zou onze jongens they moeten eren. Zij zijn het die iedere dag aan de frontlinies Amerika verdedigen. And they our John Kerry zal vanaf januari als minister van Buitenlandse Zaken... die brandhaarden veelvuldig bezoeken. Hij zal wat minder dicht op Obama zitten dan de afgelopen maanden... toen hij nog debatten oefende met de president. Uh, nothing brengt twee mensen dichter dan... Weken van debatprep. Uh, John, ik kijk forward to met with in plaats van debating Al well, dus president Obama, gisterenmiddag toen hij dus John Kerry voordroeg als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Kerry moet nog wel eventjes wachten, want Hillary Clinton treedt pas officieel terug als Obama in januari geïnaugureerd wordt voor zijn tweede termijn als president. De KVB gaat de positie van scheidsrechters versterken. Profvoetballers en trainers mogen geen aanmerkingen meer maken op de leiding. Alleen aanvoerders mogen de scheidsrechter nog vragen... waarom een bepaalde beslissing is genomen. Ook wil de Voetbalbond dat de trainers in het betaald voetbal... een manifest gaan ondertekenen. AZ-trainer gert Verbeek heeft daar helemaal geen zin in. Er zijn regels, die moet je alleen gewoon nakomen.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 Uh, ook mijn directeur en mijn aanvoerder kunnen mij niet dwingen om te tekenen. En ik zal ook zeker mijn aanvoerder niet dwingen om te tekenen. Gert-Jan van Beek was dat. Hij was in gesprek met Jeroen Elshoff. Hij had het over de voorbereidingen op deze wedstrijd. Dat was de wedstrijd tegen FC Twente. En om de spanning erin te houden, daar hoort u na half acht veel meer over. Indonesië worstelt met zijn verleden. Na een mislukte koep in 1965 zijn er meer dan 1 miljoen... en misschien zelfs 2,5 miljoen mensen vermoord. Scholieren moeten nog steeds elk jaar op 30 september verplicht kijken naar een propagandafilm... waarin de communisten worden afgebeeld als sadisten die terecht werden vermoord. Maar nu is er een film die dat verhaal ontmaskert. Niet de communisten, maar hun moordenaars waren de echte beesten. De film heet The Act of Killing. Het kan niet worden vertoond in gewone theaters... maar toch vindt hij langzaam maar zeker zijn weg naar het Indonesische publiek. En ook onze correspondent Michel Maas ging kijken. Uh, okay een klein filmzaaltje ergens in Jakarta. Het is uitverkocht. Er zitten zelfs mensen op de grond en dat terwijl de film niet eens was aangekondigd. De voorstelling is geheim. Niemand weet zelfs wie de organisator is. je daar via e-mail. Het gaat allemaal via e-mail en Twitter. Hij neemt de telefoon op met A en zijn Twitternaam is anonymous. We krijgen hem nooit te zien. De film is gebracht door een koerier, vlak voor de voorstelling. The de Act of Killing volgt ruim twee uur lang enkele daders van de massamoorden van 1965. Daders die thuis horen in de organisatie Pemuda Panchasila. Een dubieuze paramilitaire organisatie met drie miljoen leden. En die vinden de film dus niet leuk. Er zijn heel veel bedreigingen geweest. In de film schamen de moordenaars zich niet voor de slagpartijen. Ze worden zelfs als helden in een televisieshow gehaald. Dus meneer Anwar Congo, u heeft een meer efficiënte manier ontwikkeld om communisten dood te maken. De presentatrice babbelde het eruit alsof ze het over kookrecepten heeft. En het publiek vindt het prachtig. Moordenaar Anwar Congo demonstreert in de film zelf zijn methode. Om geen bloed te knoeien. Dit is het systeem. Om deze paal maakte ik het ijzerdraad vast. Zo. Oh. Een ijzerdraad om een paal en om de nek van het slachtoffer en dan maar trekken. Honderden heeft hij er zo om zeep geholpen. De film ontmaskert de officiële versie van de geschiedenis... waarin de communisten beesten zijn die alleen maar hun verdiende loon krijgen. Voor de mensen in het zaaltje is dit een absolute eye-opener. For all this long, we've been fooled with... Al die tijd zijn we door onze regering voor de gek gehouden. Mereka mengakuï... Wij waren sadistischer dan zij. Aan het eind van de film dringt bij de moordenaar zelf het besef door van de gruwelijkheid van zijn daden. Het maakt hem misselijk. En hetzelfde gebeurt met het publiek in het zaaltje. Um, Ik voel me ziek. Uh, misselijk. Ziek. Ziek. Hij viel strange uit. Right ik voel me raar nu. De stilte aan het eind van de film is te snijden. Dit moet allemaal even verwerkt worden. De reportage was van onze correspondent Michel Maas... straks na de klok van half acht. Dan gaan we ons economisch spel spelen. Nederland in crisis. En we hebben ook nog nieuws over een wijnoorlog tussen Europa en China. De Libris Boekhandel pakt uit met een grootse kerstaanbieding. De Kobo Mini E-Reader. Van 79,95 voor 49,95. 49,95?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 Op eens op. Radio 1. Het NOS-journaal. Gladheid door ijzel heeft in het noordoosten van het land vannacht tot een paar eenzijdige ongelukken geleid. Volgens Rijkswaterstaat is een aantal auto's van de weg geraakt, maar niemand raakte gewond. Gistermiddag is al begonnen met strooien en toch kan het wegdek erg glad zijn. Een Duits persbureau heeft begin dit jaar drie ton geboden voor een foto van prins Friso in het ziekenhuis na zijn skiongeluk. Een verpleger zou dat bedrag krijgen als ook prinses Mabel en koningin Beatrix op de foto zouden staan. De verpleger ging niet in op het aanbod en stapte naar de directie van het ziekenhuis. Opnieuw wordt vandaag in Egypte gestemd over de ontwerpgrondwet. Vorige week werd het referendum al in tien provincies gehouden. Nu zijn de overige 17 aan de beurt. Er zijn zo'n 250.000 beveiligers op de been om het stemmen in goede banen te leiden. En president Obama is op kerstvakantie gegaan... zonder dat hij een akkoord heeft kunnen sluiten over de begroting. Zijn gesprek met de leiders van Democraten en Republikeinen... bleef zonder resultaat. Als er voor 1 januari geen akkoord is bereikt... treden er automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen in werking... die de Amerikaanse economie kunnen schaden. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Door oplopende temperaturen is de kans op ijzel in het Noordoosten... zo goed als verdwenen. De rest van de ochtend verloopt bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten wederom stevig regenen. In de tweede helft van de middag bereikt de neerslag ook het noordoosten van het land. In het zuiden ligt de temperatuur rond de graad of 7. In het noorden stijgt het kwik naar 2 tot 4 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is matig tot krachtig. Komende nacht is het geheel bewolkt en regenachtig. De temperatuur loopt gedurende de nachtelijke uur alleen maar verder op. Morgenochtend schommelt het kwik rond de graad of 10. In de ochtend bewolking en regen, maar in de middag lijkt het wat droger te worden. De zon slaat nog een dagje over. Overdag is het uitermate zacht met temperaturen rond de graad of 12 en in het noorden gemiddeld 10. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot lokaal hard.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 De vorm van de SP is op dit moment virtueel Aanvoerder van de grootste partij van Nederland. We staan er goed voor. We staan er heel erg goed voor. De documentaire Emiel Roemer tussen pieken en pijlen. Morgen bij de Vara op Nederland N. En... Vindt u dat een bank moet kunnen uitleggen waarom zij nu juist voor die specifieke belegging heeft gekozen? Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Aangenaam. Hof Horneman is de naam. Hof Horneman Markiers. Uw vermogen is het waard. De is het Radio 1-journaal, hard werken en resultaten boeken. Dat is de manier waarop premier Rutte en zijn ploeg... het vertrouwen in 2013 willen terugwinnen... na de valse start van het kabinet. Gisteren, tijdens de laatste persconferentie van het jaar... blikte de premier ook terug. Dit is de manier waarop hij aankijkt tegen het jaar 2012. Een jaar dat we kunnen karakteriseren als bewogen... op momenten moeilijk en zeker turbulent. Uh, nu staan de feestdagen voor de deur, zoals u bekent... Uh, Tijd om samen te zijn met familie, met vrienden. Uh, tijd ook voor reflectie. Er zal ongetwijfeld in veel huiskamers gesproken worden... over de onzekere economische tijden. En over de effecten van de bezuinigingen die het kabinet aan het doorvoeren is. We gaan de lasten daarvan zo evenwichtig mogelijk verdelen. Alleen samen als land staan we sterk. Daarom ook zijn we in gesprek met de hele samenleving. We knokken voor draafvlak... Maar tegelijkertijd willen we geen valse verwachtingen wekken. Het is echt nodig dat we als kabinet, als politiek, als Nederland koersvast blijven. Premier Rutte zei het is tijd voor uh, reflectie. Uh, zijn er dingen dit jaar gebeurd waarvan hij zegt daar heb ik eigenlijk spijt van? Nou, die heb ik al uh, uitvoerig toegelicht begin december. Ik was niet verpland dat nou weer allemaal opnieuw te gaan Het Dat had iets met uh, ziektekostenpremies Precies. te maken. Maar daar, daar wil u het ook bij laten. Zijn er zijn geen andere dingen waar u spijt van heeft? Nou ja, kijk, het, het jaar heeft hoogte- en dieptepunten gehad. We hebben natuurlijk uh, een zeer intensief politiek jaar gehad. Uh, we hebben hoogtepunten gezien. Kijk naar de sport deze zomer. Uh, waar we natuurlijk met z'n allen als één land hebben gejuicht voor heb ik een zonderlander voor alle andere grote sporters... die terecht ook in de prijzen zijn gevallen in de afgelopen uh, dagen... en zeker ook toen met de Olympische Spelen. Maar we hebben natuurlijk ook vreselijke dieptepunten meegemaakt. Denk aan de hele recente situatie, de dood van de lijnrechter, die is doodgeschopt. En uh, uh, de situatie met uh, hele jonge mensen die het uh, zelfmoordgeval ten aan... in verband met pesten op school. Dus we hebben wat dat betreft ook echt dieptepunten gezien dit jaar. En wat zijn de hoogtepunten? Ja, die natuurlijk net. Ik vind, de, ik vind de sport deze zomer. Ik heb er ontzettend van genoten. Vond ik echt een hoogtepunt. Ja, daar, daar, daar kan u zelf niet zoveel aan doen, hè? Wat zijn uw hoogtepunten? Oh nee, ik ben zelf heel uh, heel trots op het regeringskort wat er ligt. Ik vind dat er een. Ik hoop vandaag weer. 2.0 begrijp. Dat laat ik er nu hoe ik het precies noem. Maar ik vind dat er een heel goed regeringskort ligt. Ik zat vandaag de ministerraad voor en wat ik merk is dat er uh, enorme drive is om het ook uit te voeren. Tegelijkertijd hebben we vandaag bijvoorbeeld heel lang stilgestaan. Uurlang geloof ik bij de grote maatregelen die we gaan nemen op het terrein van de ouderenzorg en de AWBZ. Ik merk, ook als je zo'n discussie voert en dus bezig bent met het uitwerken van het regeerakkoord... dat we dat doen vanuit een hele sterke gezamenlijke visie. Uh, u zegt ik ben trots op het regeerakkoord, maar gisteren was er een enquête van de Nieuwsuur. En daar blijkt uit dat het vertrouwen in het beleid, in het kabinet als geheel en in u als leider eigenlijk buitengewoon gering is. Hoe gaat u dat vertrouwen terugwinnen? Ja, dat kun je maar op één manier terugwinnen. En dat is? Hard werken. Er ligt een goed regeerakkoord. Mensen weten, dat zie je in al die enquêtes ook... dat we niet op de pof kunnen leven. Dat we de rekening van de crisis niet kunnen doorschuiven naar volgende generaties. Dat op alle grote onderwerpen de hervormingen moeten plaatsvinden. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen met een gezamenlijke overtuiging. Uh, en alleen door daar hard aan te werken... door te laten zien dat we dat doen... door de resultaten daarvan te laten zien krijg je vertrouwen. Je krijgt geen vertrouwen door erover te praten. Je krijgt vertrouwen door te laten zien dat je de noodzakelijke maatregelen neemt... en bereid bent om je nek uit te steken. Premier Rutte was dat in gesprek met Joost Vullings. In Egypte wordt vandaag deel 2 van het referendum gehouden. Vorige week mocht één helft van de bevolking zeggen... of ze voor of tegen een nieuwe grondwet is. Vandaag is de andere helft aan de beurt. Al maanden is Egypte tot op het bot verdeeld over deze grondwet. Tegenstanders vinden dat de grondwet veel te islamitisch is. Ik ga erover daarover praten met Koert de, de Beuf. Hij vertegenwoordigt de Europese liberalen in de Arabische wereld. De Egyptische liberalen zijn veel tegen die nieuwe grondwet. Goedemorgen, overigens. Goedemorgen. Vorige week zou 56% voor de nieuwe grondwet hebben gestemd. Um, is de kans groot dat dat percentage vandaag alleen nog maar oploopt? De kans is inderdaad groot omdat uh, het deel dat uh, vandaag aan bod komt uh, dezelfde mensen zijn die de voor Morsi hebben gestemd tijdens de presidentsverkiezingen. Het deel dat vorige week aan bod kwam, heeft voornamelijk Shafiq gestemd, dus tegen de moslimbroeders. Dus naar alle verwachtingen zou het percentage van 56%. Ja, dat oplopen naar 60, misschien 65 procent vandaag. En dan heb je toch een behoorlijke meerderheid? Ja, dat uh, de verdeeldheid uh, in Egypte uh, toch uh, bijzonder uh, grondig is, bijzonder uh, ja, erg is. Dat wat het percentage ook mogen zijn, dat uiteindelijk uh, ja, de mensen... Uh, meer dan ooit tegen elkaar uh, opgezet zijn. En dat is een uh, jammer zaak. Ja. Nou, u adviseert uh, die Egyptische uh, liberalen. Maar ik begrijp dat die ook een soort van verdeeld zijn. Er is een, een deel dat zegt, ja, je moet wel stemmen. En een deel dat zegt, van, nou, je moet helemaal niet gaan stemmen. Ja, de afgelopen drie weken denk ik dat de oppositie uh, geen kans heeft gemist om een kans te missen. Um, <laughs> men heeft werkelijk alles gedaan om ervoor te zorgen dat, ja, dat de mensen niet, <laughs> niet uh, hun advies hadden opvolgen. Oh. Eerst gingen ze boycotten, dan gingen ze niet gaan stemmen omdat het niet legitiem was. Om uiteindelijk twee dagen voor het referendum te zeggen, ga ja, toch maar neen stemmen. Uiteindelijk kunnen we stellen dat de mensen massaal neen zijn gaan stemmen... De vorige, van de vorige zaterdag, ondanks de oppositie en niet dankzij de oppositie. Dat betekent dat die oppositie dus oh. gewoon geen vuist kan maken. Uh, en, en is dat, is dat erg? Wel, dat is natuurlijk in die zin erg dat uh, de mensen... Hoewel ik denk dat er een meerderheid in Egypte is dat het niet eens is met deze grondwet, dat men er toch niet in slaagt om de meerderheid hun stem te laten vertolken in het referendum. En uh, ja, waardoor de moslimbroeders die natuurlijk zeer goed georganiseerd zijn, eigenlijk een soort van valse meerderheid halen uh, tijdens het referendum. En dus ja, voor de democratie is een spijtige zaak als één kamp veel minder georganiseerd is dan het andere, dan... Dus het, is het slachtoffer natuurlijk ja, de bevolking. En dat is uh, ja, in deze toch een uh, spijtig. Ja, maar goed, uh, over een paar maanden zijn er nieuwe kansen, want dan zijn er parlementsverkiezingen. Uh, en er is in ieder geval debat op gang gekomen. De moslimbroeders zijn niet meer onaantastbaar. Ja, precies. Uh, Morsi, de president, had uh, zelf gedacht van het referendum, uh, zal, uh, zal er doorkomen met uh, ja, 80, misschien 90 procent. En ze zijn zelf toch wat in paniek geschoten toen dat bleek maar 56% te zijn in, de volgende, in het eerste deel. Dus men, het, het, het is mogelijk om de Moslimbroeders te verslaan, dat heeft men nu ook begrepen denk ik, bij de andere kant. Het zal erop aankomen om zich inderdaad te organiseren en strategie te ontwikkelen, zodat we inderdaad misschien een aflossing van de wacht krijgen, een nieuwe regering krijgen. En een nieuw parlement uh, bij de volgende parlementsverkiezingen. En is het dan nodig om tegenover elkaar te staan? Of moet je misschien ook de dialoog gaan zoeken en gewoon in gesprek gaan met elkaar? Met de enige mogelijkheid om de diepe verdeeldheid, die zelfs verworden is tot haat, om, om, om, om daar iets aan te doen, is inderdaad dialoog aan te gaan. En uh, coalitievorming. Men had die dialoog eigenlijk moeten aangaan twee, drie weken geleden, voor men met het referendum van uh, start was gegaan. Dan heeft men tot in een enigszins document komen... Uh, ja, die ook naar hoge percentages zou leiden. Het is bovendien de eerste keer in de geschiedenis van Egypte, men heeft al verschillende grondwetten geschreven, het is de eerste keer dat de christelijke minderheid, de kopten, dat die niet tot op het einde hebben deelgenomen aan het schrijven van, uh, van de grondwet. En ja, dat zorgt hier voor een, een, een gevoel. Gaat niet, het is veel verder dan verdeeldheid. Het is een diepe haat. Er zijn, ja, er zijn gevechten, nog gisteren in uh, Alexander. En laat ons niet vergeten, elke zaterdag sinds drie weken... dat president Morsi naar de moskee is gegaan... is overal uitgehouden, is moeten vluchten uit de moskee. Dus dat zit toch allemaal tekenen die heel veel zeggen. Er moet gesproken worden met elkaar. Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer De Beuf. Graag gedaan. Dag. We gaan het hebben in Nederland over het voetbal, de eredivisie. FC Twente gaat even alleen aan kop in de eredivisie. Ze wonnen namelijk gisteren met 3-0 van AZ in Alkmaar.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 Ik schat niet, dus ja, ik kan er weinig mee zeggen. Ik denk dat je dan uh, moet schatten met mijn zaken nemen, die weet de meeste. Ja, yeah, je leert snel, hè? Ja, ik weet het. Ik leer heel snel, ja.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 gezegd, onze kracht is, onze verdedigen te werken. En daarna kunnen we altijd goalscoren. We scoren altijd een goal in de wedstrijd. Ja, want op het moment dat je het spel niet echt maken... Ja, verander je in een soort counterploegen. En dat kunnen jullie ook heel goed. Ja, klopt. Maar we, kijk, we spelen niet thuis. We spelen uit. We weten dat als het sterk is thuis... We hebben gescoord, was 1-0. Dus we moeten ook uh, slim spelen. Dat we hebben gedaan met allen verdedigen Want we stonden 1-0 voor. En daarna hebben we hebben de goede moment uh, op de wachten en we hebben ook gescoord. Zien je weer terug bij Twente, na de winter? Ook naar de transferperiode bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk wel. Ja, want als spelers het goed doen, dan wordt er altijd gelijk geroezemoest. Nee, nee, ik denk uh, duidelijk voor mij dat ik uh, hier mijn seizoen gaat afmaken... en voor de club ook. Duidelijke taal en bijdrage was het van Jeroen Elshoff. Oneerlijke handel, dat verwijt China-Europa. Want de Chinezen drinken Westerse wijn tegen dumpprijzen. Vladheid in Noordoost-Nederland. Pas op. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin de dobbelsteen opeens onder de tafel verdwijnt. Er extra geld betaald moet worden aan de belastingdienst... en het schoolgeld ook nog eens tegenvalt. En verder bezoekt Louis een bijzondere platenzaak. Waar zijn we gebleven? Uh, Rick, volgens mij ben jij aan de beurt. Ja, ik sta op kans. En ik gooi vier... Spui. Ah, spui. Spui. Yep, En dat is dus van de bank. 2000 euro graag voor jou. Oké. Okay. Nou, we moesten op het spui... Uh, moesten wij een naam hebben. Dus ja, werd het spui Op het spui. En daar zitten we bijna tien jaar... Sinds drie jaar hebben mijn zus en ik het overgenomen van mijn zwager. die helaas is overleden. Daarvoor werkten wij een jaar of 25 al bij hem. Dus we wisten wel een beetje waar we aan gingen beginnen. Al jaar rund een platenzaak. Ja. Wij hebben ook nog een klant. en die zegt altijd: van jullie zijn de leukste tramhalte van Nederland. Want hij komt altijd hier wachten totdat de tram komt. Wat is dit voor zaak? Nou, wij verkopen alles: klassiek, jazz. Maar allemaal niet het laatste nieuwe spul. Wat de groothandels kwijt willen, dat kopen wij op. Maar de nieuwe Nick en Simon? Nee, daar houden wij niet van. Ook niet als ze gedumpt worden? Dan wel. Ja, dan hebben we graag Nick en Simon. Restantpartijen. Heeft u wat gevonden, meneer? U heeft het een... gezellig, meneer. Het is eigenlijk een familiebedrijf, je? Ja, ja. En mijn uh, zus, die met mijn zwager getrouwd was... die helpt ons ook nog steeds. Dus wij zijn met drie zussen hier... Uh, dat klungelen zo. Gaat dat een beetje, dat ja, klungelen? Dat prima Ja, dat gaat prima. Ondanks alles? Ondanks alles. Toen u begon, toen was de cd nog niet dood. En nu denkt iedereen, we streamen, we downloaden, we hebben Spotify. Die cd, dat is passé. Ja, Plato uh, is spoorloos. Uh, nou, we hadden natuurlijk hier onze klassieke vakhandel Caminada. Die heeft geen winkel meer. En dat is gewoon wel jammer. Ja, als je in Den Haag een cd zoekt, dan beland je of je het nou wil of niet... bij de Bijenkorf in de Mediamarkt of de Free Records Shop. Of bij ons. <laughs> Hoe kan het dat u het hoofd wel boven water houdt? Komt dat door... De zussen, ja. Want, geen personeel? Uh, geen personeel. Uh, luisteren, dat kan je niet. Want dan ben je alleen maar bezig om die mensen heel de dag te laten luisteren. En dan uh, hebben ze een uurtje geluisterd en zeggen ze van... Nou, nee, nou toch maar niet. Uh, nee, daar hebben we geen tijd voor. U bent in alles heel basic, hè? Ja. Zoals mijn zwager ook zei, we hebben overal van zand van, behalve van muziek. Als iemand aan mij vraagt of ik een cd van Bach heb, dan weet ik het. Maar dan moeten ze niet gaan vragen of ik dan zo na het, uh, de pup. Want dat weet ik gewoon niet. Eigenlijk wil ik even met u door de bakken heen. Dat kan. Even kijken wat u heeft. Ik probeer het, uh, laat het maar proberen. Ja, dan is Vinyl toch de eyecatcher, hè? Ja. Wat is dit? Nou, Juliana, Regina. Dat Juliana, dat is een LP, daar hebben we de denk ik... Uh, nou, ik denk dat hij er wel 10.000 heeft gekocht toen. En toen ging het nieuwe stadhuis ging aan de overkant open. En daar zaten wij recht tegenover. En daar kwam Beatrix natuurlijk. Heel de etalage had hij volgeplakt met deze LP's. En een heel groot bord erboven. Beatrix, uh, wil jij uh, de LP's van je moeder nog hebben? Maar ze is niet geweest. Juliana in de opruiming. Ja. Wat moet ze kosten? Een euro. Houdt ze daar een toespraak op? Dat weet ik niet, meneer. Als u hem koopt voor een euro, weet u het. U heeft veel zelfspot aan de muur hangen, hè? Ja, mijn zwager die was wel een man met zelfspot. Uh, ja, hij maakte graag grapjes over andere mensen, maar hij uh, vergat zichzelf zeker ook niet. Gele plakaten die niet iedereen begrijpt. Wij zijn genomineerd voor de meest klantonvriendelijke winkel van Nederland. En daar doe je het toch allemaal voor. Inderdaad, dat vond hij uh, wel erg uh, leuk... Uh, maar er zijn ook inderdaad mensen die snappen het niet. Want die komen binnen van, nou, jullie vallen toch wel mee. Uh, en ja, die begrijpen het dus echt niet. Een andere. When you do not speak Dutch, is that your problem and not ours. En dan fonetisch geschreven. Ja, dat klopt. Dat doen we ook niet aan. Wij zijn de goedkoopste cd-winkel van het Spui. Ook de enige trouwens. Nou, uh, het duurt ook volgens mij niet zo heel lang meer... voordat we ook de enige winkel van Den Haag zijn. Uh, want helaas... Uh... Gaat er steeds meer weg. Nou kan het geen ondernemer, geen winkelier ontgaan dat het met hoofdletters crisis is in Nederland op dit moment. Ik zou liegen als ik zeg dat wij er niets van merken. Wat merkt u? Uh, vroeger uh, kochten ze uh, 20 cd's. En nu staan ze nog steeds met die 20 cd's. En dan gaan ze dus uitzoeken van welke nemen we. En dan uh, blijft er twee, drie over. Dus de klanten zijn er nog wel, maar ze kopen minder. Ze kopen minder, ja. Weer 6,99. Zo, kijk eens aan. Hoppakee. Zo klinkt het spuit bij Louis Dekker in de platenzaak. Wat gaan wij gooien? Ik sta daar op de blaak in Rotterdam. Ik wel Rotterdam uit, hoor. Dat is me veel te duur. Oh jee. André, hij verdwijnt onder de tafel. En ik heb hem. Ja, vier. Je gelooft me wel, hè? Ik zie het liggen. Hey. 2, 3, 4. Kanskaart. Ah, met. kans. Uh, Verjaardag. Uh, nee, geld. betaal schoolgeld. Want studeren nee. wordt duurder deze dagen. Ja. Uh, 25.000 euro graag, want je hebt nog wat kinderen. Ja, per kind? Uh, uh, nou, nee, het is voor alles bij elkaar zo. 25.000 euro. Of 25.000 euro. Ja. Nou, meneer. De studie. Schuld. Klik. Dankjewel. En ik gooi... 12. Extra belasting... Ja, uh, en naheffing uh, van de belasting. <lacht> ik bedoel, uh, ja, ook de fiscus uh, heeft het niet <lacht> al te breed. Uh, 30.000 euro graag. <lacht> Oké, okay, dan gaat mijn bonus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> maar ook over moet betalen tot belasting, hè, laten we wel weten Ja, niks is voor niks, uh, <lacht> heb ik al in de gaten bij jou, anderen. Uh, en ik gooi zeven. Kom ik langs start? Ik kom langs start. Vijf, zes, zeven. Brink. Brink. En je krijgt salaris, inderdaad, bed. Ja. En voor jou is dat uh, 50.000 euro. Ja, het is weer minder, hè? Ja. Is er nog een mogelijkheid in het spel dat ik meer salades ga krijgen? Nee, nee. Je bent bikkelhaard, André. Goed, maandagochtend gaan we verder met het spel. Ik heb nog een nieuwsbericht voor u. Uh, dat gaat over China. China en de Europese Unie liggen al een tijdje met elkaar in de clinch over oneerlijke handel. Zo zouden Chinese bedrijven zonnepanelen tegen dumpprijzen in Europa verkopen. Peking wijst die beschuldigingen van de hand. Sterker nog, China slaat terug. Zo stellen Chinese alcoholproducten dat Europese wijn veel te goedkoop wordt verkocht in China. Onze correspondent Karin die onderzocht de Chinese wijnmarkt. Een hele hippe wijnbar in het centrum van Peking. Er staan hier tientallen wijnen op de kaart, maar uh, ik zie slechts drie Chinese wijnen. Een fles Jai Belan uit Ningxia bijvoorbeeld, voor 1100 Rem Dat is omgerekend een slordige 135 euro. De meeste van onze wijnen between tussen 60 a glass en 90 een glas. Dus in euro's dat like 7, 8 euro's, 7 tot 10 euro's? Yes. Yes. Krishna Hathaway, manager van bar Veloce. Um, is China een wijnland aan het worden? There's a huge a drinking culture and there's many traditions around drinking and um, yeah, wine fits into the history. Whether it's Huangzhou yellow wine and yellow rice wine that is popular in China, um, so yeah, it's definitely a wine drinking country and becoming more so every every year. De interesse in goede wijn in China blijkt wel uit het feit. Dat de Chinezen hun Renminbi's investeren in Franse wijnhuizen. Soms zelfs kopen ze hele wijngaarden op, plus de châteaux in Frankrijk of in de Verenigde Staten. Weet ook Nadia Sai, een Chinese importeur van Europese wijnen. Ken je Yao Ming, de basketbalspeler Yao Ming? heeft een Ken je Yao Ming, zegt ze, een basketbalspeler? Hij heeft net in de Verenigde Staten een heel chateau gekocht. Veel Chinezen denken dat het een goede investering is. De importcijfers liggen er ook niet om. In 2008 kwam 5% van de wijn in China uit Europa. In 2011 is dit marktaandeel opgeklommen tot bijna 15%. De Chinese wijn de hele markt, 90%. Het percentage geïmporteerde wijn in China is opgeklompt tot 30%. De helft daarvan komt dus uit Europa. Voor Chinese spelers op de wijnmarkt is de competitie toegenomen. Very big competition for Chinese wine. Deze groeiende populariteit van Europese wijn is dus slecht nieuws voor Chinese wijnproducenten. Sterker nog, een brancheorganisatie van Chinese wijnproducenten eiste dit jaar een onderzoek naar de import van Europese wijn. Volgens hen zijn er aanwijzingen dat Europa zijn wijn... onder de kostprijs verkoopt in China. Tumpe dus. Hoe het onderzoek nu verder loopt, is onduidelijk. De organisatie zelf wil ook niet reageren. Collega-wijnbranche China Wine Union daarentegen wel. Inderdaad, zegt Wang de Gui per telefoon. Chinese merken lijden onder de enorme import van wijn uit Europa. Maar we moeten het onderzoek afwachten of er door Europa daadwerkelijk handelsregels zijn overtreden. Bovendien, zegt Wang, Chinezen hebben zo hun eigen redenen om Europese wijnmerken boven de Chinezen te verkiezen. Is de Europese wijn niet gewoon veel beter? Ja, zegt hij. Het is in China algemeen bekend dat Europese wijn beter smaakt dan Chinezen. Proost. De reportage was van Karin Eshuis. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Van oh ja, koekoek. Vuurwerk leed, groter dan ooit. De kop op de voorpagina van de Telegraaf. Door illegaal vuurwerk zijn nu al vier slachtoffers gevallen. En dat terwijl vorig jaar rond deze tijd nog niemand ernstig gewond raakte. Twee van hen zijn kinderen, meldt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. vereniging voorspelt ook tijdens en na het Oudejaarsfeest. meer slachtoffers dan de afgelopen jaren. Het is tijd. It's time for our leaders to act. Demand a plan. Right now. Right now. You demand it. Enough. Enough. Genoeg dus. Al dus. Onder meer Gwyneth Paltrow, Jamie Foxx, Reese Witherspoon, Beyoncé en Jennifer Aniston. In dit YouTube-filmpje roepen ze op de wapenverkoop in de VS aan banden te leggen. Het filmpje is via de website van de NOS terug te vinden. Eerder haalde burgemeester Bloomberg van New York hard uit naar de NRA. De wapenorganisatie loopt op een schandelijke manier weg van de crisis waarin de Verenigde Staten verkeert. Is op de site van de Huffington Post te lezen. Bloomberg reageert op de opmerking van NRA-leider dat elke scholen in Amerika door een bewapende politieagent... moet worden beveiligd. Volgens de NRA is dat een betere oplossing... dan het aanpassen van de wapenwet. En veel politieke kopstukken in de kranten vanochtend. Een groot interview met Maxime Verhagen in De Telegraaf. Met de woorden, ik heb nooit iemand iets geflikt... blikt hij voor het eerst terug op een bewogen carrière. Ook de Volkskrant interviewt de oud-CDA-leider. Onlangs lunchte Verhagen nog met Wilders. Jij krijgt de hervormingen, markt de bezuinigingen... Ik had niets zo wilders hebben gezegd. En in het Algemeen Dagblad is Henk Bleker aan het woord die kijkt in zijn eerste niet-politieke interview terug op zijn imago. Zijn aanwezigheid in de wereld draait door en op het gedoe rond zijn veel jongere vriendin Barbara. En hij wil burgemeester van Wedde worden en als dat niet lukt directeur van Feyenoord. Er zijn sterke twijfels gerezen over het nut van de populaire opvoedmethode Triple P. Afgelopen jaren trokken 200 Nederlandse gemeenten zeker 11 miljoen euro uit om duizenden hulpverleners te trainen in positief opvoeden. Maar er is geen bewijs dat het kostbare programma van een Australisch bedrijf iets doet, blijkt nu uit onderzoek waarover Schotse wetenschappers onlangs publiceerden in vaktijdschrift BMC Medicine. Bedrijven die werknemers met een arbeidsbeperking aannemen, komen in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. Daarnaast krijgen gemeenten nog andere instrument om werknemers te verlokken arbeidsgehandicapten in te, hu te huren. Het staat in de contourenbrief participatiewet van staatssecretaris Kleinsma. Het Financieel Dagblad schrijft erover. Ja, de werkloosheid stijgt, het consumentenvertrouwen daalt, maar met kerst zetten we onze zorgen opzij en trekken de portemonnee. Zo blijkt uit een rondgang van trouw. 800.000 mensen gaan met vakantie. Rekenen supermarkten rekenen op een omzet van 1,46 miljard euro in de laatste twee weken van de feestmaand. Bijna 5% meer dan vorig jaar. En een kwart van de Nederlanders geeft iets extra's voor een goed doel. Ja, twitteren, whatsappen, sms'en, facebooken. Allerlei zaken die volgens SP-Kamerlid Jan de Wit niet thuis horen in de Tweede Kamer. Via de regionale zender L1 laat de Wit weten dat het geen gezicht is... dat Kamerleden tijdens een debat of vergadering... massaal met een mobieltje of een tablet in hun handen zitten. De SPR vindt het ook onfatsoenlijk dat politici meer aandacht hebben... voor hun gadgets dan voor elkaar. Want ook voor kerstdiners, dan mag je ook niet twitteren. Ah, nee, nee, nee, nee, nee, weg ermee. Ook geniet gewoon aan tafel. Het nee. Radio 1 Jaaroverzicht. Dat verklaar en beloofd. Dat verklaar en beloofd. Dat verklaar en beloofd. Dat moet ook dat doen. Dan wordt het een toneelstukje... Mogelijk komt er amnestie voor verdachten van de decembermoorden in Suriname. Woensdag van ochtends 10 tot middag 6. Ja, dan begint iedereen over toch? Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zondag zal de dooi intreden. Ranomi in weg naar nog een olympische titel. Ja, ze doet het weer. Tweede kerstdag van 10 tot 6. Make no mistake about it, this was a devastating storm. Het geluid van 2012.